Uur. BTC Wouter Jong met het NOS-journaal. Er komt een meldplicht voor patiënten met apenpokken. Minister Kuipers heeft het advies van het RIVM daarover vandaag overgenomen. Dat betekent dat artsen en GGD-medewerkers die patiënten met apenpokken zien, dat moeten melden bij het RIVM. In Nederland zijn inmiddels enkele gevallen geconstateerd. Met een meldplicht kunnen nieuwe gevallen zo vroeg mogelijk worden opgespoord en geïsoleerd, schrijft Kuipers aan de Kamer. De regeringscoalitie in Australië heeft bij de parlementsverkiezingen zijn meerderheid verloren. Premier Morrison heeft inmiddels zijn verlies erkend. Labour-leider Anthony Albanese mag nu een regering vormen. De verkiezingen waren een nek-aan-nek -nek race tussen de liberale regeringscoalitie en de Labour-partij. Een belangrijk thema was de klimaatverandering waar veel Australiërs de gevolgen van ondervinden. Door bosbranden, droogte en overstromingen. De politie in Denemarken houdt een klopjacht op een Nederlander die in een hotel in Kopenhagen een man heeft vermoord. Een ander werd zwaar mishandeld en is zwaar gewond. De politie houdt er rekening mee dat de Nederlander van 24 niet meer in Denemarken is, maar dat hij inmiddels in Noord-Duitsland, Zweden of Noorwegen zit. Max Verstappen start morgen bij de Formule 1 Grand Prix van Barcelona van de tweede positie. Charles Leclerc wist met zijn Ferrari ondanks een spin de pole position te bemachtigen. Een poging van Verstappen om met zijn Red Bull onder de tijd van Leclerc te duiken mislukte vanwege technische problemen. En wielrenner Tom Dumoulin is vanmiddag afgestapt in de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van zijn rug. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Brit Simon Yates. Hij liet in de slotklim drie medevluchters achter zich. Richard Carapaz uit Ecuador finishte als derde en start morgen in de roze leiderstrui. Het weer droog met afwisselend zon en wolkenvelden. Vanavond koelt het snel af. Minima vannacht van 5 tot 9 graden met kans op mist. Morgen droog met volop zon en weinig wind. Het wordt 20 tot 24 graden. De dagen daarna lichtwisselvallig en minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de van de ANWB. Op de A7 Hoorn bij Den Oever 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunels naar 2 kilometer Fieden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you.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 de omgekeerde wereld Met de holler omgedraaid En nu ben ik hier voor jou Want jij was daar voor mij Voor mij Vroeger zong je liedjes voor het slapen gaan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 wat is het weer gezellig, hè, weet hij. Soms denk je even aan morgen. Maar er is nog vandaag. Van alles wat nog gaat komen. Je dag zelf kleuren Zacherijnen Het heeft geen enkele zin Voorzitter, en omstreken. Bajando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 Wij que dit, we laten dat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 Tiene cosas de India, bonita mezcla que da esta tierra, baila morena, baila que tú lo bailas, bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura, baila morena, baila que tú lo bailas, bailas como ninguna, arrastra las sangre, llévame en tu locura. Bijna bijna morena, baila, que elkaar niet meer zullen zien. Bijna bijna dat we elkaar niet meer zullen zien. como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la zullen zien. Bijna morena, dat we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 Zodat je het Het vuur heeft een gedoofd Er lijkt zoveel veranderd opdat iemand in je gelooft Eens schijnt weer de zon En heb je iemand Nog eens een plaatje. Ja, gezellig, het. Ik zag jou staan daar in die discotheek. Voelde meteen, heel mijn hart was van vreed. Jij keek me aan met je stralende lach.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 Nu nog geen bezwaar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 Je ziet je keek me aan.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 En dat ik het allerbeste met je voor heb Ik wil gewoon dat jij gelukkig bent Dus ik ga maar Leven zal verknallen vol van spijt. Ja, ik ga maar.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 In een mles... Ja, I 106.9 FM Wat is het weer gezellig hè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 Mij. Als jij daar boven bent, de straten liggen als wel een mooiste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 En als je bij me weggaat, is er niets af voor ik leef. Je bent voor mij de ware. En het is niet te verklaren. Alles wat ik voel voor jou is alles wat ik geef. Mijn hart gaat zo keer voor jou als jij mij een kus geeft. Echte waarde, lieve. Echte waarde. Liefde. via je smart app en like us op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. U luistert naar Entertainment for You.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 So zou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 Zo in het schemerlicht licht Haar prachtige gezicht Een stille meisje van vroeger uit mijn klas Ik stond daar even aan de grond genageld Ik dacht één ding Haar laat ik nooit meer gaan Ik had die avond pech Mijn vrienden gingen weg Toen heb ik haar daar zomaar laten staan Nu denk ik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 Ik heb een pijn gedaan. Was ik toen maar even blijven hangen?